Ja, luisteraarsjes, nou het is een beetje fout gegaan met de podcast. Maar. Uh, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Met die uh, elke keer die storing. Um, ik ga het, uh, komende week een andere mengtafel kopen. Met een USB-aansluiting. Dan zijn we van dat gebrom af. Oké, okay, dus uh, mensen, sorry dat we de uitzending uh, niet meer langer konden maken. Dus uh, woensdag zijn we er weer. En uh, dat is woensdag 1 maart. Woensdagavond. Uh, dan zijn we weer te beluisteren op de podcast op aloa-radio.nl. Nou mensen, sorry voor het ongemak. En tot woensdag.